1 Uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Goedemiddag. Ik zoek op mijn computer even naar. wat ik wil gaan vertellen. Want dat staat namelijk allemaal in een beeldscherm. En dat werkte even niet mee. Zes mannen en vrouwen zaten mogelijk jarenlang ten onrechte vast. Hun zaak moet daarom over. Jacob Zuma is herkozen als leider van het ANC in Zuid-Afrika. En het inkomen van boeren en tuinders is dit jaar verbeterd. Vanmiddag eerst nog een enkele bui, maar op steeds meer plaatsen wordt het droog. Af en toe kan de zon even schijnen, het wordt zo'n 6 graden. Morgen blijft het overwegend droog, is er wat meer kans op zon. Wordt het opnieuw zo'n 6 graden, het wordt het wel wat kouder met een matige oostenwind. De zes mannen en vrouwen die jarenlang hebben vastgezeten voor de moord op de eigenaresse van een Chinees restaurant in Breda... die hebben mogelijk ten onrechte in de gevangenis gezeten. De Hoge Raad heeft bepaald dat het gerechtshof in Den Haag... de strafzaak uit 1993 opnieuw moet gaan behandelen. Joris van de Kerkhof volgt voor ons deze zaak. Joris, hoe is de Hoge Raad tot deze uitspraak gekomen? Ja, die hebben alles nog eens bekeken, zoals dat gaat bij de Hoge Raad. Het bijzondere was dat in dit geval niet een advocaat... uiteindelijk naar de Hoge Raad is gegaan... maar dat het allemaal gebeurd is naar aanleiding van een onderzoek... van rechtssocioloog Van Koppen. Uiteindelijk hebben ze die hele zaak nog eens bekeken...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 De verklaringen van die twee getuigen zaten wel in het bij de politie achtergebleven politiedossier, maar ze zaten niet in het justitiedossier dat bij de berechting is gebruikt. Nou ah, Joris, ze hebben dus die getuigen wel ja. gehoord... maar de verklaringen van die getuigen die zijn niet gebruikt. Hoe kan dat? Ja, er zijn heel veel, nadat de moord is gepleegd... heel veel mensen in de omgeving van het, van het restaurant... Van, van mevrouw Mok of haar zoon in ieder geval, zijn gehoord. Uiteindelijk kwam er in dit eerste onderzoek kwam er verder niks uit. Het was totaal onduidelijk wie er nou bij betrokken zou moeten zijn geweest bij die zaak. Pas een half jaar later kwamen de mensen die veroordeeld zijn... dus die drie mannen en die drie vrouwen die kwamen op de proppen bij, bij justitie. Op een of andere manier is de verklaring van die twee mannen in dat bushokje... is ja, tussen de wal en het, uh, en het schip uh, geraakt, zegt de woordvoerder van de Hoge Raad. En Het ging om twee getuigen, jongens, die s'nachts in een bushokje hebben gezeten... toevallig, die in dezelfde nacht, toen ze de hond uitlieten. En die toen bij de politie hebben verklaard... we hebben helemaal niks gezien of niks bijzonders gezien. Dat is opvallend, omdat het hof nou juist bij de bewijsconstructie van deze veroordeling wel veel onderdelen heeft opgeschreven die te maken hebben met gebeurtenissen daar op straat. Hmm. Joris, en uh, die, die zes mannen en vrouwen, waren die er zelf ook bij? Nee, die waren er uh, niet bij. Uh, na afloop uh, begonnen de advocaten wel te praten over uh, deze mensen. De mannen tot tien jaar veroordeeld, de vrouwen wegens medeplichtigheid... tussen de vijftien maanden en twee jaar uh, veroordeeld. Ze zijn allemaal uiteindelijk in de gevangenis terechtgekomen en hebben hun uh, straf uitgezeten, vanaf 1994 tot uh, een aantal jaren uh, daarna. Uh, de advocaten, twee uh, eerlijk verdeeld, de een had de drie en de andere heeft de drie, Louvendi en uh, Knoops, die gaven na afloop wel het een en ander aan over uh, deze zaak, maar voornamelijk ook uh, hoe politie en justitie met deze zaak is omgegaan. Advocaten nou, Knoops. dat geeft aan dat de politie vanaf het begin af aan in een volkomen uh, tunnelvisie heeft verkeerd. En, en natuurlijk, in 1993, waar deze zaak speelde, was de DNA-ontwikkeling nog niet zo ver gevorderd als nu. Nu hebben we dus vanaf 2010 met die nieuwe DNA-onderzoeken kunnen vaststellen dat de twee bloedsporen die bij het slachtoffer zijn aangetroffen en die naar alle waarschijnlijkheid dadensporen zijn, afkomstig zijn van een mannelijk persoon van Zuidoost-Aziatische of Oceanische afkomst. En dat geeft ook aan dat, uh, dat deze mensen met dat feit niets te maken kunnen hebben. Advocaat Knoops over uh, de zaak rond de zes van Breda. Het gerechtshof in Den Haag moet die strafzaak uit 1993 opnieuw gaan behandelen. Verslag van Joris van de Kerkhof. Dank wel, Joris. Woningcorporaties moeten panden gaan verkopen om hun financiële problemen op te lossen... zegt minister Stef Blok vandaag in de Volkskrant. De minister en de corporaties staan lijnrecht tegenover elkaar... omdat die corporaties een heffing van 2 miljard euro moeten betalen aan de overheid... Veel corporaties dreigen daardoor failliet te gaan. Mark Kalon, voorzitter van Branchevereniging van Woningcorporaties Edes, nu aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Kalon, uh, u moet bedrijfspandenwinkels en uh, dure huurwoningen gaan verkopen, zegt de minister. Is dat een goed plan? Ja, dat is een beetje naïef. Naïef, uh, zegt u. Ja, naïef. Want uh, wij proberen al heel veel woningen per jaar te verkopen. We verkopen tussen de 15.000 en 20.000 woningen. Ja. En we bieden steeds meer woningen te koop aan om deze getallen te halen. En we weten hoe dat komt. Mensen krijgen steeds moeilijker een lening om die woning te kopen van banken. En hun koopkracht stijgt ook niet. Dus de mensen die het van ons moeten kopen hebben niet zoveel geld. Ja. Nou, bedrijfspanden is helemaal interessant. Ik vond dat een, toch een beetje schattig en naïeve reactie van de minister... Want de financiering van bedrijfspanden is uitermate moeilijk. Want de mensen die daarin zitten, die hebben over het algemeen ook niet zo'n vast inkomen. Dus ik heb vanmorgen ook gezegd, uh, ik hou me aan te vallen, Als ik ook iemand weet die dat van ons wil kopen. Graag. Ja. Dat is dus één. Klinkt goed, maar het is niet uitvoerbaar, zegt u. Nou, de praktijk wijst uit uh, dat het aantal verkopen al heel moeilijk op pijl te houden is. Ja. Kijk, en je kan natuurlijk zeggen. Uh, we zetten alle woningen te koop van de corporaties. Dus die 2,4 miljoen woningen. Dan zetten we nu allemaal een bord in de tuin te koop. Maar je moet je eens afvragen. wat er dan met het prijsniveau van die woningen gebeurt. in deze markt. Mm -hmm. Dus dat is niet zo'n verstandig plan. Dan wordt er nog minder ja. opbrengst. Ja, en ja. het tweede is, want uh, het gaat er natuurlijk niet om zoveel mogelijk woningen kwijt te raken, het gaat erom om, om geld binnen te halen. Ja. Omdat we jaarlijks 2 miljard moeten betalen. Maar meneer Kalon, even, uh, u, want u kunt toch ook uh, van de minister kunt u ook meer huur gaan ophalen. De, de, de, ja. Dan kan die heffing ook betaald worden. Is dat niet dan een manier. Uh, uh... Uh, daar zit een foutje. Kijk, uh, het kabinet heeft het Centraal Planbureau laten doorrekenen of dat kan. Ja. Uh, en wij hebben zelf een plan gemaakt hè, met de makelaars, de woonbond, vereniging eigen huis. En ook daarin zat, alles wat we meer aan huur krijgen, dat ja. gaan we afdragen. Of het bouwen van nieuwe woningen of renoveren of, of het slopen. Dus daar hebben we geen verschil van mening over. Maar het moet wel kunnen. Het Centraal Planbureau heeft gerekend met waardes van woningen van 2008. En toen hebben ze aangenomen dat die ook nog elk jaar een jaar een procent boven de inflatie zouden stijgen. Ja, dat is dat niet zou ook nog gebeuren vanaf volgend jaar. En helaas is dat niet gebeurd. Nee. Dus dat klopt niet. Bovendien heeft het kabinet er een, een soort drempel in gelegd, 4,5 procent van de WOZ-waarde. Nou, ik heb van de minister begrepen dat hij uh, graag bereid is om dat ter discussie te stellen. Nou, dat is dan al winst. Mm -hmm. Maar ik ben gewend om te beginnen, uh, om te kijken wat mensen in hun portemonnee hebben. Kijk, ja. als jij, uh, maar heel, heel kort dan, of... dan nog, meneer Kalon, heel kort, wat, wat is volgens u de oplossing? Nou, de oplossing is dat die 4,5% als, als drempel, dat die verdwijnt, dat het woningwaarderingsstelsel aanpassen, dat is één. Twee, dat die heffing ook verdwijnt en dat er investeringafspraken gemaakt worden. Want het resultaat van die 2 miljard heffing zal zijn, coöperaties corporaties failliet gaan, er niks meer gebouwd wordt... en uiteindelijk veel meer mensen werkloos worden, bouwvakkers er niet meer bouwen, verhuizen ze niet meer verhuizen... en het kabinet niks binnenhaalt... En dan, en dan staat dan het de helemaal stil... De machinerie staat dan helemaal stil. En volgens mij kunnen ze beter met ons afspreken om te investeren. Vangen ze BTW, kunnen bouwvakkers bouwen, betalen belasting... en ontvangen geen uitkering. Is beter voor de staatskas, is beter voor de economie... en vooral is beter voor de huurder. Misschien heeft u het gehoord, minister Blok, en uh, heeft het effect. Ik, graag gedaan. Uh, dank u wel voor de reactie. Mark Kalon ja, was dat, graag. voorzitter van woningcorporaties EDES. Zuid-Afrika dan. Op het congres van het ANC in Zuid-Afrika... is Jacob Suma opnieuw gekozen als partijleider. Kreeg een ruime meerderheid van de stemmen. En volgens correspondent Kees Broeren was dat niet onverwacht. In de laatste dagen werd duidelijk dat Jacob Schuma inderdaad de grootste kans maakte... om opnieuw... ...tot voorzitter van de ANC gekozen te worden. In de maanden daarvoor liep het heel anders. Er was ontzettend veel kritiek op Jacob Zuma. Er waren ook mensen die zich aandienden als tegenkandidaten... ...en er waren ook mensen binnen en buiten de ANC... ...die zeiden dat ze alles op alles zouden zetten... ...om die herverkiezing van Zuma te voorkomen. Maar uiteindelijk bleek ik dat hij steeds meer gedelegeerden achter zich kreeg. En in de laatste dagen is dat ongetwijfeld ook bekrachtigd... ...in de onderhandelingen die hebben plaatsgevonden... In Manggaon, het vroege Bloemfontein, waar die ANC-conferentie uh, plaatsvindt... ...daar zal ongetwijfeld ook geld over tafel zijn gegaan. En uh, ja, dat heeft toegeleid dat uh, Jacob Zuma toch uh, overtuigend is gekozen tot voorzitter van de ANC... ...en daarmee waarschijnlijk ook tot uh, de kandidaat voor het ANC voor de verkiezingen van 2014. Dit is het NOS-joennaal met Dorald Megens. De medewerkers van het Lange Land Ziekenhuis in Zoetermeer... krijgen deze maand maar de helft van hun salaris. De andere helft volgt volgende maand, januari. Werknemers krijgen wel de eindejaarsuitkering. Het ziekenhuis zit al sinds vorig jaar in grote financiële problemen. Volgens een woordvoerder is het deze maand niet mogelijk... om het hele salaris en een eindejaarsuitkering uit te betalen. De vakbonden hebben in een gesprek geprobeerd het ziekenhuis te overtuigen... maar dat is niet gelukt, zegt Zorgvakbond Nu91. Toen de directie het ons melden hebben wij ook met de directie gekeken van zijn er geen andere mogelijkheden... om ergens anders een rekening niet te betalen... maar in ieder geval je personeel wel uit te betalen. De directie was hier niet toebereid. En het is dus ook echt een keus van de directie om het nu te halen bij het personeel. In het Lange Land Ziekenhuis in Zoetermeer werken zo'n duizend mensen. Maar ongeveer de helft van de Tweede Kamerleden... geeft op verzoek van de NOS inzicht in de financiering van hun persoonlijke verkiezingscampagne... Van de 74 Kamerleden en twee ministers... zeggen acht VVD'ers en acht PVDA'ers dat ze geld hebben aangenomen... van derden om hun campagne te financieren. In de meeste gevallen ging het, om, uh, ging het geld op aan posters, flyers en ander drukwerk. Bij sommige partijen is het verboden of ongebruikelijk... om een persoonlijke campagne te voeren. Dat zijn SGP, ChristenUnie, SP en GroenLinks. CDA heeft besloten dat niemand op de vragen van de NOS hoefde te antwoorden. In het gerechtshof in Arnhem wordt vandaag de beroepszaak van wielrenner Michael Rasmussen... tegen zijn voormalig werkgever Rabobank voortgezet. In Arnhem is verslaggever Gio Lippens en hij vertelt in het kort waar de zaak om gaat. De zaak draait om de vraag of de leiding van Rabobank, de ploegleiding van Rabobank... geweten heeft dat Michael Rasmussen in de aanloop van de Tour van 2007 in Mexico is geweest of uh, niet... We uh, kennen allemaal het verhaal. Hij heeft geroepen dat hij in Mexico was, zat intussen in Italië. Dat is tijdens de tour is dat, uh, naar buiten gekomen. En uh, daarop heeft de directie van Rabobank besloten om hem uh, uit de tour te halen. Rasmussen, die op dat moment in de gele trui reed. En uh, het draait dus allemaal om de vraag: hebben ze het geweten of hebben ze het niet geweten? Een paar weken geleden hebben uh, de getuigen namens Rabobank uh, er gezeten, onder andere Theo de Roy en Erik Breukink. Uh, vandaag zit Rasmussen uh, voor de rechters en uh, hij doet zijn getuigenverklaringen. En hij verklaart natuurlijk, uh, probeert in ieder geval duidelijk te maken... dat met name Erik Breukink alles heeft geweten uh, over de verblijfplaats van Rasmussen in de aanloop naar die Tour. Straks komt ook nog Max van Heeswijk, oud renner van Rabobank. Uh, die is opgeroepen door Michael Rasmussen om ook te getuigen... Die komt uh, straks ook nog aan het woord. En uh, er waren nog twee andere getuigen opgeroepen, maar die konden vandaag niet. En dat betekent dat die zaak toch nog weer een vervolg gaat krijgen. Dus dat we na die sessie van een paar weken geleden, de sessie van vandaag... dat we later ergens, het zal volgend jaar worden, opnieuw een sessie gaan krijgen... met daarbij waarschijnlijk een verzorger van Rabobank uit die periode, Joseba Núñez, En daarbij ook een van de artsen in die periode, Jean-Paul van Mantel. Nu verkeersinformatie, Wijnandsvaan bij de ANWB. Zijn er zijn nog een paar problemen verspreid over het land. Op de A20 van Gouda naar Rotterdam... tussen knooppunt Gouwen en Rotterdam-Prins Alexander... zes kilometer fieden. Er is daar een ongeluk gebeurd. Twee van de drie rijstroken zijn dicht. Omrijden kan het makkelijkst vanaf knooppunt Gouwen via Den Haag... over de A12 en de A13... Dan de A27, van Utrecht naar Breda, voorknopend Lunette, 2 kilometer... door een gestrande vrachtwagen. Het loopt daar ook vast op de A28, vanuit Amersfoort... voorknopend Rijnsweert, 3 kilometer daar. De andere kant op, richting Amersfoort, voor de afrit Den Dolder, 4 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is de rechter rijstrook dicht. En de A76, van Geleen naar Heerlen, tussen Spouwbeek en knopend Tenesse 6 kilometer zijn nog bezig met het weghalen van een boom die op de rijbaan dreigt te vallen. De rechte rijstrook is dicht. Nog een keer de hoofdpunten. Zes mannen en vrouwen zaten mogelijk jarenlang ten onrechte vast. Hun zaak moet daarom over. Jacob Zuma is in Zuid-Afrika herkozen als leider van het ANC. De medewerkers van het Lange Landziekenhuis ziekenhuis in Zoetermeer... krijgen deze maand maar de helft van hun salaris... vanwege geldproblemen van het ziekenhuis. De rest volgt volgende maand. Het is bijna 14 over 1. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Jurgen van den Berg weer met lunch.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 Dit is Radio 1, NCRV, lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. tijdens de werklunch praten we over psychiatrie bij nacht en ontij over de zogeheten crisisdienst. Voor de rubriek In de Praktijk zijn we deze week bij het Wereldkerscircus in Carré. Organisator Henk van der Meijden is de hele dag druk bezig om van alles te regelen daar. En tussen de bedrijven door heeft hij ook nog tijd voor een overpijnzing. Ik moet gedenken als ik hier loop aan, uh, aan Toon Hermans. Het zijn huiskamer natuurlijk, ja, de grootste klauw. En die zei altijd denk ik bij mijn eigen, als ik me weer in het circus stort... het ergste wat me kan gebeuren is dat ik ooit volwassen word. Daar ben ik het helemaal mee eens.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 20.000 keer per jaar wordt een beroep gedaan op de psychiatrische crisisdienst van de GGZ. 25 verhalen van die dienst zijn gebundeld in het boek Psychiatrie bij Nacht en Ontij. En ik praat erover met de opdrachtgever van het boek, DJ Rammers. Hartelijk welkom. Voorzitter van de afdeling Sociaal Psychiatrische Verpleegkundigen van de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden. Dat is een hele mond vol. In Nederland ook nog eens een keer. En Fred de Meijer is er ook. Hij is hoofdcrisisdienst bij Parnassia Bavo in uh, Zaandam. Ook hartelijk welkom. Uh, ja, meneer Randers, even met u beginnen, want uh, ik denk niet dat iedereen dat precies weet. Het woord crisisdienst, je kan er van alles bij voorstellen, maar wat is het eigenlijk? De crisisdienst is een, een afdeling van, de, van een GGZ-instelling. die uh, nodig is, uh, zeg maar, om, op het moment dat uh, er echt sprake is van crisis... Uh, uh, uh, die erop uitdrukt. Of er mensen naartoe kunnen komen. Uh, en uh, zeg maar, die, die is georganiseerd omdat dat uh, anders het normale werk uh, zou doorkruisen. En deze mensen zijn ook helemaal gespecialiseerd in het. Uh, Oplossen van crisis, ja. En dat is bij Nacht en want dat geeft de titel van het boek ook al aan. Ja, dus dat is 24 in de nacht. uur per dag, 7 dagen in de week. En dat uh, betekent dat je hè, soms vanuit het kantoor uitrukt. Uh, maar het kan ook zijn dat je s'nachts in je bed ligt en dat dan uh, de telefoon gaat ja. en dat er ergens crisis is. En het boek is ook eigenlijk geschreven voor mensen die in deze business werken, nou, Het boek is geschreven ook voor uh, uh, mensen die aangemeld worden bij de crisisdienst... voor hun familie, voor, voor politie, voor huisartsen. Uh, het is heel toegankelijk geschreven. En juist omdat je vaak uh, in dat soort situaties niet alle belangen kunt dienen... En uh, ook wel eens moet uitleggen waarom er uh, een bepaalde beslissing valt. in het is een uitlegboek voor de betrokkenen. En ja, het is, het is zeker een uitlegboek voor de betrokkenen. En uh, om een inkijkje te geven in wat gebeurt er nou precies in de crisisdienst. En voor wat voor dilemma's staan medewerkers van de crisisdienst nou. En, uh, en hoe pakt dat uit? Nou, zei ik aan het begin: 20.000 keer per jaar wordt er een beroep gedaan op die crisisdienst. Uh, dat leek ons best veel. Ja. Nou, die cijfers worden ook niet helemaal precies bijgehouden, dus het is uh, denk ik een schatting. Maar het is wel zo dat, dat, kijk, in elke stad is een crisisdienst. En ik denk dat uh, gemiddeld, uh, nou ja, uh, uh, uh, ik heb zelf een tijd in een crisisdienst gewerkt. Ik denk dat er gemiddeld vier vijf meldingen per dag uh, bij zo'n crisisdienst wel binnenkomen. Ja, ja. Nou ja dat weet u meneer mee, want u bent, uh, u bent nu het hoofd van zo'n crisis, duidt ook nog mee, hè? avonddiensten? Ja, het verzorgingsgebied van ons, dat uh, is uh, voor de regio Noord-Holland, zaanstreek Waterland en een deel van midden en berland dan hebben we het over 450.000 inwoners. En dan heb je het over 1500 crisiscontacten. wat dan echt eerste contacten zijn. op dat aantal van 450.000 inwoners. Ja. En, en kan je dat nog aangeven in een, in een bepaalde zwaarte? Ik bedoel, zijn dat echt. Uh... Nou, je, moet je, je moet je voorstellen dat 60% van die contacten. vooral buiten kantoren, die wij doen. dat dat eigenlijk bekende mensen zijn binnen de GGZ. Dus dat zijn mensen die al op een of andere manier ingeschreven zijn. bij een GGZ-instelling. die al zorg ontvangen van die ja. GGZ-instelling. 60% is bekend. En die andere 40%, ja, daarvan zeg ik eigenlijk altijd... dat zijn burgers zoals u en ik... die op een of andere manier in hun leven te, in een situatie terechtkomen. Zoals wij dat dan noemen, een live event wat dan gewoon maakt dat het uh, nou ja, niet meer door zelf op te lossen En is, dat of? kan iedereen overkomen en dat kan en dat... ook bij dondersla als donderslag bij Helder hemel gebeuren? Of? Ab absoluut. Ja. Het is, het is, ik, ik zei al inderdaad, een live event, u moet zich voorstellen. Ik bedoel, normaliter dan verlopen scheidingen, daar hebben we er ook een heel van in Nederland, die verlopen over het algemeen, uh, nou ja... Wat is geruisloos? Geruisloze scheidingen bestaan niet. Die, uh, die verlopen in ieder geval dan toch zonder interventies van de GGZ. Maar sommige scheidingen, die, of, of sommige huwelijksconflicten... die lopen zo ernstig op dat daar uh, ja, inderdaad gewoon op dat moment... deskundige hulp bij nodig is. Ja. En op afroep van politie of huisartsen... komt de crisisdienst dan inderdaad ja. in beeld. Dat is wat u meemaakt. Leg eens uit, hoe ziet een gemiddelde werkdag er eigenlijk uit... van iemand die in zo'n crisisteam werkt? Uh, ja, je moet het zien, het is een beetje georganiseerd als een, als een, als een brandweerfunctie. Dus uh, de medewerkers, wij, wij, ik zal uitgaan van onze situatie. Per dag hebben wij altijd een, een, een arts voor de psychiatrie, een basisarts, een psychiater en twee sociaal-psychiatrische verpleegkundigen. Die die dag inderdaad gewoon een agenda voeren waar wat vervolgcontacten in zitten. De crisis is natuurlijk meestal niet klaar met één contact. Dus... Het is ons doel om mensen binnen een aantal contacten... in ieder geval weer zodanig op de rails te zetten, om het maar zo te zeggen. Dat ze verder kunnen of dat ze kunnen doorstromen naar een regulier hulpaanbod. Dus een deel van die contacten die in die agenda staan voor die werkdag... dat zijn vervolgcontacten. En daar komen we dan tussendoor, wat DJ's juist ook al zei... toch al vier, vijf nieuwe aanmeldingen per dag bij. Mm -hmm. ja. Een deel daarvan kunnen wij dan toch op het bureau zien. Mensen nodigen wij uit. Die komen toch ondanks het feit dat ze in crisis zijn... zijn ze in staat om ons te bezoeken... Een deel van die crisissituaties zijn van die aard dat mensen ook niet hun huis uit kunnen. Niet meer kunnen reizen, ja. dat niet kunnen organiseren. Ja, daar gaan wij erop af. Ja. En dan weet u nog wel uh, waar ze zitten. Of het worden, misschien door andere mensen wordt daar alarm over geslagen. Want je hebt ook de zorgmeiders, die, die helemaal niet in die systemen zitten. Die zitten inderdaad. Die, die zie je eigenlijk zelden bij de crisisdienst. Er zijn dan weer tegenwoordig aparte diensten voor. Veelal zie je die uh, bij de GGD, bij bemoeizorg of bij uh, vangnet en advies opduiken. Op het moment dat die diensten geconfronteerd worden met een, uh, nou ja, met een zondanige situatie dat er een opname nodig is of een beoordeling van het psychiatrisch toestandsbeeld, dan doen zij ook een beroep op de hmm. crisisdienst. Ja. Ja. Meneer Rammers, over wat voor eigenschappen moet je eigenlijk beschikken als je uh, hierin wil werken in die sociaal-psychiatrische verpleegkunde? Ja, nou, je, je moet uh, communicatief uh, vaardig zijn. Je moet stressbestendig zijn. Uh, ik denk dat je ook heel creatief moet zijn in het bedenken van oplossingen. En um, nou, wat ik in het begin ook al zei... je moet ook hebben voor, voor meerdere belangen. Wat ja, in, in het boek staat... dat, dat een, een psychiatrisch verpleegkundige hulpverlener moet zijn. Ten eerste natuurlijk, maar ook een soort koopman. Een, een diplomaat. Ja, dat klopt. Ja, je kunt je voorstellen dat je in zo'n situatie... waarin uh, nou ja, echte lieden of andere mensen... tegenover elkaar staan... Uh, en uh, iedereen is overtuigd van zijn eigen gelijk. En, uh, en de gemoederen lopen heel hoog op... Nou, dat je daar eerst rust moet zien te krijgen in zo'n situatie. Je moet regie nemen, je moet zorgen... De hele simpele trucjes, zorgen dat de hond uit de kamer is, bijvoorbeeld. Uh, want dat die er als... zit te blaffen. Nou ja, maar ook als het gaat escaleren, kan zo'n hond bijvoorbeeld... De hond kan verrassend uit de, hoekan, ja, maar... uit de ja? hoek komen. kan hij heel verrassend uit de hoek komen. Ja, je spreekt uit ervaring ja. nu? Ja, absoluut. Nee, nee. Nee, dit is, DJ zegt dat, het is inderdaad terecht. In een crisissituatie, ja, die hond die vibreert toch mee met de baas. Dus voor je het weet, als jij een <lacht> beweging maakt... of je spreekt misschien met enige stemverheffing... loop je toch de kans inderdaad te eindigen. De herdershond in heeft, ja. dat kan niet de bedoeling zijn. Nee. Dus regel 1 is altijd dat honden de kamer inderdaad uitgestuurd worden. Ja. Nou, Kijk. Als ik nog even aanvullend op wat IJ zegt inderdaad, helemaal mee eens. Maar wat ook belangrijk is, is natuurlijk, en dat is primair, de vakkennis. Dus dan hebben we het inderdaad over hbo, gescholden verpleegkundigen. Die daarnaast ook nog een post-HBO-opleiding hebben gedaan tot uh, sociaal-psychiatrische ja. verpleegkundigen. Ja. Met alleen die basisopleiding kom je er niet. Nee, dat... Nee. Nee. Um, ik zei het aan het begin, hè, dit boek is gebaseerd op dus 25 verhalen uit de praktijk. Wat is ja. het verhaal dat u het meest is bijgebleven van al die 25? Nou, er is één verhaal wat ik wel een heel mooi verhaal vind. Dat is, uh, er waren eigenlijk al een paar meldingen binnengekomen van een meneer die speelgoed door het toilet uh, spoelde. En uh, wat tot verstoppingen onder andere ook leidde in... Uh, in de buurt. In de buurt. En, uh, en er was al eens eerder iemand van de crisisdienst op afgewezen. En, en nou, de situatie gesust, de afspraken erover gemaakt, dat uh, heeft even geholpen. Maar daarna uh, was er weer een melding. Dus degene die erop afging, die dacht van ja, wat speelt hier nou toch... En uh, hij kwam daar in een, in een situatie uh, bij mensen thuis... waar uh, nou, uh, er, er sprake was van één zoon die uh, een, een psychotische stoornis had. Schizofrenie had. En er uh, was ook nog een zus en een broer en ouders waren er in huis. En zus en broer waren de zolder aan het opruimen... want ouders zouden mogelijk gaan verhuizen. Zonder tassen met speelgoed in de hoek. En hij vroeg van, uh, wat is dat hier met dat speelgoed? Ja, zei de broer en zus, wij zijn... Uh, het speelgoed aan het verdelen voor onze kinderen. En, uh, en dat nemen we straks mee. Maar vroeg hij, hij deze man van de Christenes vroeg van: Maar krijgt hij dan geen speelgoed? Nou nee, hij, uh, hij is ziek en uh, hij is in de war, dus hij heeft ook niks aan speelgoed. En, uh, en wij hebben kinderen, dus wij nemen dat speelgoed uh, uh, mee. Hmm. Wat eigenlijk een, een, een, een, een, een versteviging van die positie van, van deze man is dat hij niet meedoet. Want da da daar ja. gaat het ook heel vaak om. Dus hij heeft eigenlijk een nieuwe verdeling van het speelgoed gemaakt. Het speelgoed is in drieën gedeeld. En waarna het doorspoelen van het speelgoed ook ophield. Meneer de Meijer, we zitten in de crisis sowieso. U zit in de crisisdienst, zou ik maar zeggen. Heeft dat nog met elkaar te maken? Ziet u meer gevallen als gevolg van de crisis? En ook wel de crisis bezuinigen? Wij zien u absoluut een toename van het aantal mensen... die of zakelijk of in persoonlijke faillissementen terechtkomen. Ja, en dient de gevolgen toch inderdaad ja, niet meer voldoende veerkracht hebben om dat zelf op te lossen. En daardoor inderdaad psychiatrische klachten ontwikkelen. Dan moet je oh, ja. echt denken aan, aan, aan depressiviteit ja. tot en met suicidaliteit. En voor u en uw medewerkers, crisis betekent dat bezuinigen en met minder mensen meer werk doen ook? Natuurlijk. Ik bedoel, wij zijn onderdeel van een grotere GGZ-instelling. Onze, onze organisatie, onze ons raad van bestuur doet daar alles aan om, om in ieder geval die, uh, die crisisfunctie inderdaad gewoon te waarborgen. Dus daar wordt ook niet echt op bezuinigd. Maar wij merken wel inderdaad ja, dat we in die hele bedrijfsvoering... wel keuzes moeten gaan maken een aantal dingen wegvallen. Dus natuurlijk, we hebben daar absoluut ja, mee te maken. Ja. Ja. Nou Goed dat we er hier wat over gehoord hebben. Het boek is er nu. Uh, dat ligt uh, in de winkel ook, uh, denk ik. Uh, Psychiatrie bij nacht en ontijd. Dus iedereen die er iets mee te maken heeft... of het uh, interessant vindt om daar wat meer over te lezen. Uh, er staan 25 verhalen in uit de praktijk. En uh, dank dat u er hierover kwam praten. Meneer Rammers en uh, meneer De Meijer. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. En dat is deze week Ingrid Koning. Ze loopt mee bij het Wereld in Carré. De verwachting is dat daar de komende twee weken meer dan 50.000 mensen op afkomen. De voorbereidingen zijn in volle gang voor de eerste show op donderdag. Komen, zijn we alleen met het licht bezig nu, hè? We zijn nu even met het licht bezig voor uh, het begin van het jockeynummer. Met het uitkleedmomentje. Ja, de paarden komen verder niet naar actie nu. Die zijn, ja, zijn nog gewerkt. Nog... Henk van der Weijden. 75 jaar, maar nog steeds meer dan fulltime aan het werk in zijn bedrijf. En ook nu, terwijl hij naast hem staat, loopt hij nog in, in de weer om alles te regelen. Zeg, die muziek van Pyongyang, is dat nog gelukt? Ja, die zijn op de mail binnengekomen. Waar komt die, die voorliefde voor het kerstcircus nou vandaan? Ik hou van circus, van heel jong. En ik hou van klassiek balletten. En waarom hou ik daarvan? Bij ballet, maar zeker ook bij het circus, is geen fake mogelijk. Als je bij het circus... Een fout maakt, dan zie je dat meteen. Ik bedoel, dus dat eist een optimale inspanning, een doorzettingsvermogen, een wilskracht. Die, je, nou ja, als Nederland, als alle circusartiesten van de wereld in Nederland waren. dan zouden wij het vlijtigste land ter wereld zijn. Want dan zou er geen crisis zijn. Want ik ken geen mensen die zo hard werken als circusartiesten. morgens om half zeven vaak hier... dan zie je Florian richt al met de paarden bezig. Ja, ook bij de kerstdagen. Het is heel hard werken. En voor hun is het geen werk. Het is hun leven. Nee, nee. Gaat wat mis? Nee, nee. Er moet even wat gereset worden. En nu staan de paarden misschien te wachten. Dus ik moet even naar achteren. Zijn de voorbereidingen altijd zo hectisch? De voorbereidingen is altijd het meeste werk, ja. Zoals Hitchcock zei, als ik ga filmen ben ik al klaar. Het werk daarvoor is, is het meeste. Begrijp je? Als, als, als de première er is, dan is, ja, is het meeste werk voor ons gedaan. begrijp je? Maar voor ons is het maanden, maanden werk. Kijk, er begint de Hongaarse post. Zie je, dat komt de koets binnen. Het is, en het Hongaarse kan het niet, want het wordt uitgevoerd door de Hongaarse Edith Richter. Oh, uh, ja, de paarden komen nu binnen. En dan mag stand 3 nu. En dan hebben we attentie voor stand 4. Stand vier, go. Inmiddels ben ik uh, in de regiepositie terechtgekomen naast Mike. En hier heb je allemaal computerschermen met allemaal knopjes die eigenlijk alles uh, op de piste belichten en uh, bewerken. O, ja, hoe intensief is dit? Uh, ja, dit is wel intensief. Want het gaat, in de piste gaat het soms heel snel. En wij moeten de lichtstanden volgen met wat er in de piste gebeurt. Dus dat is uh, snel uh, programmeren. En het zijn veel lampen, zoals je ziet, die hier hangen. Hoeveel lampen hangen, hangen er? Er zijn er meer dan 400, zeg maar 450 lampen. En die kunnen we allemaal bedienen, aan- en uitzetten, bewegen... van kleur laten veranderen. Dus dat is behoorlijk uh, uh, veel werk, omdat het allemaal, dat, dat gebeurt niet uit zichzelf. Dus dat moet allemaal door de computer aangestuurd worden. We lopen nu door Carré heen en we komen nu eigenlijk in het restaurantgedeelte aan. Maar daar is nu even geen restaurant, want daar is de orkest aan het, aan het oefenen. Het was heuren, wel eens kan spannend worden. Niet, want acrobaten. Brummer is zo belangrijk in dit circus. Ook om de momenten aan te geven. Dat je zegt, oh, wat gaat er gebeuren? Voor dit wereldkerstcircus haalt u overal ja, mensen vandaan. Wat is nou het lastigste om te vinden? Een clown, een, een goede een clown is altijd, een clown moet de ziel van het, van het programma zijn. En helaas heb je tegenwoordig, of helaas, je doelgroep clowns. Je hebt oude acrobaten die niet hun werk niet meer kunnen doen en die gaan er maar met water smijten naar elkaar. En doen leuk, maar zijn niet leuk. Uh, dan zijn er de intellectuele clowns, de alternatieve clowns, die eigenlijk, ja, ik vind dat een beetje kleren van de keizer die, die dan dingen doet. Wat, Waar gaat dit over? Begrijp je? Maar dan schijnt dat hogere kunst te zijn. Maar ik moet clowns hebben die voor iedereen zijn. Voor een kindje, voor, voor, voor de kantoorklerk, voor de professor. Voor iedereen moet, moet van een clown gaan houden. En we hebben David Lariwelen en laatst had ik een mevrouw... toen ik een paar jaar geleden had. En die zei kan ik hem niet mee naar huis nemen? <laughs> ja, een clown moet je van gaan houden. Ja. Morgen hoort u in deze rubriek spreekstalmeester Tony Wilson aan het werk. Um, zometeen stand.nl. De stelling: het is goed als netse fokkerijen verboden worden. U mag zeggen of u daarmee eens bent of mee oneens. Nu het laatste nieuws: hier is Renate Evers. Radio 1, het NOS Journaal. De Antwerpse diamantgroep Arjaf eist 176 miljoen euro van ABN Amro. Een diamantbedrijf is al 30 jaar klant bij de bank... en zegt dat ABN Amro bij ingewikkelde transacties... eigen limieten heeft overschreden. En ook zou fraude zijn gepleegd. Volgens Arjaf heeft dit het bedrijf veel geld gekost... terwijl de bank er flink aan heeft verdiend. Zes mensen die zijn veroordeeld voor een moord in Breda... hebben mogelijk onterecht vastgezeten. De Hoge Raad heeft bepaald dat de zaak opnieuw moet worden behandeld... omdat er twijfels zijn over belangrijke verklaringen in deze zaak. De zes van Breda, drie mannen en drie vrouwen... zouden in 1993 de eigenares van een Chinees restaurant hebben vermoord. Het inkomen van boeren en tuinders is dit jaar flink omhoog gegaan. Het gemiddelde inkomen lag op bijna 80.000 euro... en dat is 16.000 meer dan vorig jaar. De stijging is vooral te danken aan de gestegen prijzen van de producten. Melkveehouders hebben wel een moeilijk jaar gehad. Een bureau jeugdzorg wil via een spoedprocedure een jongen van 15 die alleen rauwe groenten eet uit huis plaatsen. De moeder weigert haar kind naar school te sturen omdat hij daar slecht zou eten. In 2008 deed het documentaire over de jongen veel stof opwaaien. En tot zover het nieuws van dit moment. ANEB-verkeersinformatie op de A20 Gouda richting Rotterdam... staat file tussen knooppunt Gouwen en Rotterdam-Prins Alexander 7 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd met een aantal personenwagens. Die worden nu geborgen. Twee van de drie rijstroken zijn dicht. Verkeer richting Rotterdam kan beter omrijden vanaf knooppunt Gouwen via Den Haag over de A12 en de A13. Dan de A28 van Utrecht naar Amersfoort... tussen knooppunt Rijnsweerd en de afrit Den Dolder, 5 kilometer. Er is daar een vrachtwagen gestrand. Die blokkeert de rechte rijstrook. De A76 van Geleen naar Heerlen... tussen Spouwbeek en knooppunt Ten Essen, 6 kilometer. Voor het weghalen van de boom is de rechte rijstrook dicht. Dit is Radio 1. NCRV. Jurgen van den Berg. Over een half uur stemt de Eerste Kamer over het verbod op nettenfokkerijen. Dan komt er naar alle waarschijnlijkheid een einde aan een hele beroepsgroep. Want een ruime meerderheid in die Eerste Kamer is voor een verbod. En dat betekent dat zo'n 158 fokkerijen straks hun deuren moeten sluiten. Kijk, als je in Nederland aan alle wetten voldoet die opgelegd worden door de overheid... de afgelopen 60 jaar, dat kan van weinig sectoren gezegd worden. En je doet je best en er wordt belasting betaald. En de overheid legt je eisen op, voldoe je aan... En uh, op een gegeven moment uh, wordt alsnog je nek omgedraaid. Ja, dat is absurd. Ja, dat was het verhaal van een, een netsenhouder. Ik praat er verder over door met uh, Jacco Geurts, Tweede Kamerlid voor het CDA. Dag meneer Geurts, goedemiddag. Goeiemiddag. Drie keuzes aan het begin altijd van Stand.nl. En u mag alleen maar ja of nee zeggen op die keuzes. Daar komen ze. Een beschaafd volk kiest voor dierenwelzijn. Ja. Buitenlandse netzenfokkers lachen zich rot om het besluit van de Nederlandse politiek. Ook ja. Het CDA is een echte bompartij. Ja. Oké, okay. uh, dan uh, de stelling. En uh, we roepen iedereen op om daarover mee te praten. U kunt uh, zeggen of u het er eens mee bent of mee oneens. Het is goed als netsen fokkerijen verboden worden. Dat is die stelling. En u eens of oneens kunt u sms'en naar 7070. 70. Dat kost wel 50 cent. Gratis bellen daarom is ook een mogelijkheid, nummer 0800-1101. U kunt stemmen op onze website, dat is www.stand.nl. En als u twittert, eens of oneens, doet dan met hekje standpunt. Het is goed als netzenfokkerijen verboden worden. Dat is de stelling. Aan de hand daarvan praten wij. Meneer Guts, bent u het eens of oneens met die stelling? Ik ben het oneens met de stelling. Kunt u ook uitleggen waarom? Nou ja, ik vraag me ook af uh, voor wie het goed is. Uh, ik denk dat het niet goed is voor de netsen, Niet goed voor de boerengezinnen en ook niet goed voor Nederland. Nou ja, bij de Netzen kan ik me nog iets bij voorstellen... dat het daar juist wel goed voor is. Die blijven dan in leven, of die worden niet meer doodgeknuppeld. Nou, um, het gaat al op een andere manier. Het gaat op een hele humane ah, ja. wijze, dat laatste. Dus ja. dat doodknuppelen ze ook zeker niet in mijn mond willen nemen. Uh, misschien is dat ook wel een van de argumenten waarom het zo emotioneel wordt. Maar um, uh, het wil niet zeggen als de netsen in Nederland verboden worden... dat ze op een andere plek niet gehouden worden. En uh, uit um, uh, onderzoeken en ook uit fysieke waarneming kun je zien... dat uh, in Nederland de netten op een hele... Uh, uh, goede wijze worden uh, gehouden. En dat kun je van een hele hoop andere landen niet zeggen. Dus uh, wij zien, uh, de netse uh, de houderij zal zich verplaatsen naar het buitenland. Nou, daar is de net niet mee gebaat. Nee. Maar ja, goed, als je dat argument doortrekt... Uh, we weten ook dat er in allerlei landen kinderarbeid is. En dat doen we in Nederland ook niet meer. Ja, ik vind het opvallend waarom hier gelijk kinderarbeid bijgetrokken wordt. Dat zie ik wel vaker in zulke soort emotionele discussies, want zo wordt die aangevlogen. De wetgeving is mijn inziens ook op emotie gebaseerd en niet op verstand. Want als je naar verstand zou kijken, zou je kunnen zien dat wij in Nederland veel geld gaan mislopen. En, en de nets is er niet bij gebaat. Want nogmaals, het dierenwelzijn in Nederland, de manier waarop de nets nee. gehouden worden, is op een heel hoog niveau. Nee. Maar ja goed, kijk, u zei bij die keuzes wel, een beschaafd volk kiest voor dierenwelzijn. En dat is natuurlijk wat de tegenstanders zeggen. Uh, dierenwelzijn heeft hier voorrang. Nou, Ik heb net ook al aangegeven dat in mijn opinie... Eh, dierenwelzijn in Nederland eh, goed gewaarborgd is. Zeker ook bij de netzen. Als je ziet dat netzenhouders de afgelopen jaren... Eh, deze politieke discussie over zich heen krijgen... en toch blijven investeren om de netzen... op een hoogwaardige manier te gaan houden. Dan kunt u niet zeggen dat de netzenhouderij in Nederland... zijn verantwoording, eh, verantwoording neemt. Nee, oké, okay, maar, maar mensen zeggen dus... Hè, uh, let goed op, ik, ik praat ook die mensen alleen maar even na. Het is natuurlijk een beetje om de discussie op gang te houden. Dat begrijpt u. Uh, het is een stap... In in het beschavingsproces, hè, fokken van dieren voor alleen luxe kragen, jassen... Euh, dat moeten we stoppen, zeggen de tegenstanders. Ik, ik heb dat ook gehoord. Ik denk dat we veel beter de discussie eerst zouden kunnen voeren... op een, een verbod van het dragen van, van, van, van bond. En dat we dat wereldwijd ingevoerd krijgen. En dan is het net zo houden niet meer rendabel. En ik denk dat je veel beter die discussie kunt voeren... over het dragen van bond. Ja, maar goed, als wij dat in Nederland zouden gaan doen... dan, dan heb je de hele wereld nog niet. En, en of de hele wereld daar ooit in mee zal gaan, dat is natuurlijk weer de vraag. Nou ja, goed, laten we die discussie dan aangaan. We kunnen toch het goede voorbeeld geven in Nederland? Kan zeker, maar ik wijs er net al op. Kijk, als je kijkt in de economische omstandigheden waar we op dit moment in zitten... dat wij minimaal 70 miljoen belastinggeld gaan mislopen. Nou, dan kunnen we toch heel wat voor doen in onze economie. We treffen hier heel veel boerengezinnen mee. Zo'n 160 familiebedrijven zijn 1500 banen bij gemoeid. Als je kijkt naar die banen, dat is ongeveer net zoveel als bij Netcar. Daar stond de wereld van op zijn kop. Hier gaan 1500 banen in de netshouderij verloren. En daar hoor je heel weinig mensen over. En dat vind ik heel erg jammer. Nou ja, misschien ook omdat uh, de, daar flink in verdiend wordt. Ik geloof een gemiddeld netsbedrijf maakt 500.000 euro per jaar winst. Klopt dat of niet? Nou, ik heb die cijfers, ik heb die boekhoudingen niet uh, nagekeken. Maar ik gaf het net al aan, ze betalen behoorlijk belasting. Minimaal 70 miljoen uh, euro. Nou, dat betekent als je belasting betaalt, dat je ook een redelijke winst maakt. Dus uh, het zou kunnen kloppen dat ze uh, die getallen al winst maken. Maar het draagt wel bij aan onze betalingsbalans. Ik weet niet of iemand dat aan de lopende band bij Netcar verdient. Daarbij komt dat in 2024 moet het pas over zijn. Dus er is behoorlijke tijd uh, tussen om, om, nou ja, om iets anders te gaan doen. Ook. Ik bedoel, dat is eigenlijk een hele soepele regeling, toch? Uh, het lijkt een hele soepele regeling. Uh, het wetsvoorstel is in wezen heel weinig geld vrijgemaakt... voor mensen die gaan stoppen. Het lijkt ook een hele langere termijn. Maar u moet u voorstellen dat vandaag, als het besluit valt... Uh, de banken, die uh, de netzaouders hebben over het algemeen uh, in mijn ogen ook hypotheken... dat de banken zeggen, nou, uw bedrijf is nul waard. Dus dan heb je ook een hypotheek die je niet meer kunt aflossen. En daar komen dus heel wat dingen bij los. Dus uh, dat allemaal samengevat is natuurlijk... Echt heel slecht. Ja. En meneer Geurts, u zei aan het begin ook bij die keuzes: hè? het CDA is echt de bondpartij. Uh, dat was een beetje flauw misschien van ons om dat zo te stellen, maar toch. Uh, u, u, stelt, u stelt zich echt achter uh, de netse focus. Wa waarom eigenlijk? Wij staan zeker uh, achter de gezinnen, de boerengezinnen, die dit betreft. Uh, het is ook, uh, dat hebben we ook in, in de Tweede Kamer ook al een aantal keren aangegeven. Dat als je dan vindt met z'n allen dat dit moet stoppen, hè, en er lijkt de meerderheid in de Eerste Kamer voor te zijn, zorg dan ook dat je daar een hele goede uh, regeling voor treft. We hebben uh, regelingen voor mensen die hun grond kwijtraken voor het algemene nut. Uh, die worden dan op een uh, sociale manier uitgekocht. En dat zie ik hier in het netse dossier helemaal niet voorbij komen. Maar ook als een bedrijf dus inderdaad 500.000 euro winst maakt... je kunt ook zeggen ja, dat is ook een ondernemingsrisico natuurlijk. Ja, maar dan, uh, dan zijn we vanmiddag nog niet uitgepraat. Want dan ken ik nogal een aantal meer ondernemersrisico's. Dit is gewoon wat het algemeen belang blijkbaar in meerderheid vindt. En dan moet je daar ook je financiële hmm. consequenties bij, uh, bij dus intrekken. U, u vindt ook dat zij recht hebben op een compensatie? Ja. Ondanks die, die, zeg maar die soepele periode wanneer dat moet gebeuren. Want dat is 2024. Ik geloof dat de omlooptijd acht maanden is. Hè? Dat het opkweken van zo'n net en het uiteindelijk verkopen ervan, dat is die, die periode... nou ja, goed, je zou kunnen zeggen dat dat moet voor 2024 moet je als bedrijf daarop in kunnen spelen... uiteindelijk om, om iets anders te gaan doen. Ja, maar dat is natuurlijk in dit economische tijd ook helemaal niet zo makkelijk. Deze mensen, hun, bo uh, hun gezinnen hebben zich ingesteld op het houden van netten Nogmaals in mijn oog op een hele hoogwaardige manier. Dan is het niet zo in een keer dat je struisvogels of iets dergelijks kunt gaan houden. Daar is ook heel je bedrijf niet op ingericht. En al die investeringen, die uh, krijg je ook zeker niet terugbetaald. Nee. Vooral ook niet om... Uh, ja, even laat ik zo zeggen. De discussie gaat al veel langer. Ik geloof al vanaf halverwege. Nou, 2005, 2006 of zo was het ook weer. Dit is al een keer eerder, trouwens, in de Eerste Kamer geweest. Toen gestrand. Dus je kan zeggen: ja, je had het ook aanzien kunnen komen. Maar dat vindt u geen argument? Ik vind dat geen argument. Ik gaf net al aan uh, deze uh, boeren. Die blijf, zijn ook blijven investeren in, in dierenwelzijn. En uh, ik vind als je dan. Uh, in algemene zin uh, als samenleving vindt dat dit uit Nederland moet verdwijnen... moet je ook je portemonnee daar op een, uh, op een sociale wijze uh, bij trekken. En dat gebeurt op dit moment op geen enkele manier. Nee. Is er eigenlijk nog... Want u, ja, We gaan er eigenlijk vanuit dat het door de Eerste Kamer komt. Dat is eerder een keer niet gelukt, omdat uh, nee, de ChristenUnie toen in ieder geval niet meedeed... Um, daar zat het op vast. Maar er zijn nu wat dingen veranderd. He. De termijn bijvoorbeeld is aangepast van die 2024. En nu zegt de ChristenUnie ook van ik doe uh, om. En er moet een, een, een pensioenregeling komen voor uh, mensen die ouder zijn dan 55. Ja, ik zie uh, allerlei bewegingen. Um, uh, ik denk dat de netseouders uh, juridische gevechten aangaan. Ik vind het jammer dat dat op deze manier moet. Ik snap wel dat ze dat gaan doen. Ik begrijp overigens de stellingname van de ChristenUnie op geen enkele manier. En ik denk dat ze in de achterban ook nog behoorlijk wat uit te leggen hebben. Want ik weet dat heel wat netseouders ook lid zijn bij de ChristenUnie. Hm. Um, SP uh, tegen uh, Van Gerven van de SP noemt de Fokkers de miljonairs onder de boeren. Uh, nou ja, uh, hij zegt uh, dan heb ik er geen enkele begrip begrip voordat ze nu zo lopen uh, uh, te huilen. Ja, ik hoor meneer van Gerven wel eens wat vaker beweren. Ik uh, hoorde hem recent zeggen dat elke boer een zwembad achter zijn huis heeft liggen. Hij is ooit bij één boer geweest die een zwembad blijkbaar had. En had iedereen het gelijk. Dus ja, ik geef daar niet zo heel veel voor. Nee, dat snap ik. En u zegt ook, ja, het verplaatst zich straks naar Oost-Europa. Dus uh, vanuit uh, dierenwelzijnspunt is het dierenwelzijnspunt uh, is, uh, is, uh, is het eigenlijk geen verbetering. Klopt. Nee. Want uh, ja, dat is wat de Partij voor de Dieren zegt. Hè. Het is een historische doorbraak uh, dat het fokken van pelsdieren niet meer kan. De sanering is wel getraineerd door de netse fokkers tot 2024. En dat kost nog heel veel netsen het leven. Ja, uh, u zegt het zelf al. Het fokken van netse zal niet meer doorgaan. Ja, uh, waarschijnlijk niet in Nederland. Maar in alle andere landen in de wereld waar netse gehouden worden... gaan ze gewoon verder. Even nog naar wat reacties van luisteraars. Die hebben op ons forum gereageerd. Um, hier is iemand het eens met de stelling. Ik vind het een object gebeuren. Laat de Nederlandse economie maar op andere terreinen dan bondkraagjes wel varen. En hier nog iemand die is het ook eens. Bond is onnodig. Dierenleedje kan net zo goed ook lampenkapjes van mensenhuid maken. Ja, dat kan ook. Ja. Uh, ook toch wel veel mensen oneens ook. Het uh, argument dierenwelzijn is een non-argument. De pelsdierfokkerij heeft al veel maatregelen genomen voor het welzijn. Het belangrijkste argument lijkt mij dat de indieners het principieel onjuist vinden... dat er mensen zijn die echt bond dragen. En dat zei u ook, uh, een bondverbod, het dragen van bond... Uh, daar zou het CDA het mee eens zijn. Ja, kijk, als de partijen die vandaag gaan voorstemmen... zeggen van, nou, uh, wij houden onze stem vast... en wij gaan uh, ons inzetten op het uh, verbod van, uh, van bonddragen... dan zullen ze mij aan, aan hun zijde vinden. Maar ik vind wel dat het wereldwijd moet. Ja, ja oké. Okay. Um, nou, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Meneer Geurts, u blijft meeluisteren... en dan kom ik zometeen graag bij u terug om de reacties door te nemen. Jacob Geurts, Tweede Kamerlid voor het CDA. Um, hij zegt uh, oneens op de stelling... en die stelling luidt, het is goed als net zo'n fokkerijen verboden worden. Daar is nu door 2000 mensen op gestemd. Dat is best veel zo rond die tijdstip. 54% is het eens, 46% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, meneer Van den Berg. Ja, ik vrees dat ze bij het CDA nu toch echt een beetje de kluts kwijt zijn... Ik stel voor dat die meneer die bij u in de studio zit, ook in een, een kooitje van uh, pakweg uh, 50 centimeter lengte en uh, 20, 30, nou, 20 centimeter hoogte uh, in een kooitje, hè, let wel. Dus je, je loopt op gaas en heeft hij nog voeten, dat heeft er net niet, hij heeft kleine teentjes. Maar daar dus, zullen we hem de rest van zijn leven opsluiten, kijken hoe hij dan piept. Maar ik weet nu waar de safe van de CDA voor staat, dat is gewoon crimineel. Dank u wel, Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Dag mevrouw. Met de Haan uit Tauko. Ik ben uh, tegen de stelling, uh, ik, of nee, hoef, uh, ik ben voor de stelling uh, niet verboden worden. En dan, maar dan bent u tegen de stelling. Nou, daar ben ik tegen de stelling. Hij <laughs> ja, zei het hier goed. Het staat in de Bijbel dat het, het vlees is geschapen om de mens eten te geven en van te kleden. En ja. ook voor het gebruiken. Ja. En maar... dat staat... Dat staat in de, in de, ex, in de genesis, in ja. de kanttekeningen van de Staten erbij. Maar staat daar ook bij dat het dan, want eigenlijk is het nu alleen maar voor luxe goederen. Hè? Ik bedoel, kijk, ik kan me voorstellen dat, dat heel vroeger dat je in een soort berenhuid rondliep of zo, dat ja. soort dingen. Kijk, nu wordt het alleen maar gebruikt voor wat kraagjes en, en, en, en, en, en dure bontjassen. Ja, maar het vee is nu helemaal geschapen om ook een bontjas te dragen. Ja. U hebt daar geen probleem mee. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Thans Lief uit Eindhoven. Dag. Ja, ik ben voor en tegen. Ik ben zelf een ontzettende dierengek. Wij hebben ook zelf ontzettend veel beesten, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik, eh, ik ben er ook altijd tegen geweest, hoor, tegen het bomdragen. Mm -hmm. Maar ik ben zelf op een gegeven moment naar een nersenfarm gegaan. En ik weet dat die, die dieren die worden op een humane manier eh, doodgemaakt, zeg maar even zo. Mm -hmm. En en die mensen die zeggen van we mogen geen bom dragen, dan moeten we ook allemaal geen leren schoenen meer willen hebben. En dat vind ik eigenlijk toch wel een kleine tegenstelling. Aan de ene kant vind ik het erg, maar aan de andere kant heb ik zoiets van ja. Dat doen ja, we allemaal. Even, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik, ja, ik zit er verder helemaal niet zo goed in hoor. Maar kijk, leren schoenen worden toch van, uh, van huiden gemaakt. Dus, dus zeg maar, die beesten worden ook al gebruikt voor consumptie en noem het allemaal maar. Deze beesten worden echt gefokt voor uh, luxe producten als daar zijn, een bondkraag. Nou, dat is niet helemaal waar. Ik heb zelf op een vetsmelterij gewerkt... en dan wordt ook het nertse vet uh, wordt ook gebruikt voor cosmetica. Hmm. Ja, okay. Dus het, het nertse vet. Oké, okay, dus u zegt van die beesten worden voor meer dingen gebruikt... dan alleen maar het bont. Ja. Oké, okay, ja. uh, duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. U spreekt met Elisabeth Heineman en ik ben tegen de stelling... omdat ik het, uh, ja, ik vind het ook tamelijk hypocriet omdat uh, ik vind dat we in een samenleving leven... waar dieren gefokt worden voor consumptie. Overigens ben ik zelf tegen het dragen van een tweede jas. En uh, ik vind het zelf, dat het fokken van netten op hetzelfde vlak ligt als het fokken van, van vee. Ja, dus het kan, het kan gewoon wat u betreft, zeker als het onder de goede voorwaarden gebeurt... Uh, wat meneer Geurts ook ja. steeds benadrukt, hè? de mensen houden zich keurig aan de regels... Uh, dan kan het wat u betreft. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Wilknol Knol Almelo. Ik ben tegen de stelling. Ik vind het, zoals die vorige mevrouw zei, ook hypocriet. Want het nog een luxe zijn. Vlees is ook een luxe. En dat gebruiken we allemaal. Ja, oké, okay. kort en krachtig. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hallo. Hallo, zeg maar. Ja, ben ik, ben ik aan het woord? Ja, ja hoor, zeg het maar, meneer. Ja, mijn, mijn naam is Witsma, geen direct uh, betrokkenen. Uh, ik ben tegen de stelling. De argumenten heb ik zojuist gehoord van mijn voorgaande. Wil ik behouden, heel duidelijk. Voor mij, wat mij betreft. Oké, okay, dank u wel. Stampert.nl, goeiemiddag. Goedemiddag, meteen van vrij. Hallo. Ik, uh, ik ben erop tegen als, als, die, uh, als die beesten tegen het fokken. Als, als de mensen er ook heel druk maken tegen abortus en dat soort zaken. Want, want, uh, want het lijkt erop alsof in Nederland de beesten boven de mensen staan. En dat gaat toch tegen mijn hart in. Ja, dank u wel. Stampert.nl, goeiemiddag. Goedemiddag, Manon, de Waard uit Kamprand. Hallo. Hallo, ik ben op zich tegen het fokken van netsen, puur voor plezier en het dragen van bond. Ik vind alleen wel dat wat die meneer zegt... als het gaat om dierenwelzijn, als wij er hiermee stoppen... dan zou het best zo kunnen zijn inderdaad... dat het uit China komt of uit Oost-Europa. Nou, daar is het dierenwelzijn helemaal niet belangrijk. En ik vroeg me af, als we het hier beter kunnen doen... en ik vind een draadkooi vind ik geen goed leven, want daar praat je over... Mm -hmm. is het dan niet mogelijk om misschien een soort schaduw net zijn vorm te maken waarbij de beesten wel een goed leven hebben. En dat het dan iets minder slecht is voor de dieren. Dat eerst het is de, maar een idee. Dat je ze eerst uit de boom of zo moet halen. Dat prachtige bomen staan ze in kunnen klimmen en zo. En dat, dat, dat je eerst nou moet ja, vangen met waarom een netje. niet? Ja, dat, dat is dierenwelzijn. En wat ze nu doen, hè, opfokken in een draadkooi. Ja. Dat is geen dierenwelzijn. Nee. We gaan dat voorleggen aan meneer Gert. Want die zit er aardig in. Wie weet dat hij dat weet. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met uh, Jacob Frits. Uh, nou, ik ben het uh, eens met de stelling en ik vind dat christelijk uh, Nederlands uh, zich weer verschrikkelijk uh, slechte reclame voor zichzelf maakt in begrepen, die uh, mevrouw die het had over de schepping. Het enorme verschil met bondfabrikage uh, nu en vroeger is dat het vroeger op een tussen aanhalingstekens eerlijke manier gebeurde, afgezien van, van stroperijen. Uh, uh, dus niet uh, gefokt waarin wezen een volkomen onnatuurlijk uh, gestrest leven uh, leiden. Uh, nou, de, de argumenten van de tegenstanders in begrepen de sector, die zegt van nou laten we het uh, maar in Nederland houden, want dan houden we het, uh, uh, uh, anders verdwijnt het uit het zicht en je weet niet hoe het in China ja. enzovoort gaat. Dat vind ik dezelfde onzin als je zegt sorry voor de krasse metafoor je zegt laten we vrouwenbesnijders dus, uh, maar uh, toestaan, want anders uh, gebeurt het door uh, ja, uh, medicijnmannen uit Verwegistan en mm. de, met alle infectierisico's van dien. Dus ik vind, uh, ja, de hele, ja. hele discussie vind ik heel hypocritisch Concreet. Ja. En ik ben het dus eens met de stelling. En ik vind ook dat in Denemarken, waar het relatief uh, nog erger is, helaas. Ik zou het niet verwachten van Denemarken, maar het is zo dat het ook daar uh, ja. aan een eind moet komen. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hallo? Ja, met wie? Ja, met, uh, met radio. Ja, met, radio. Met wie? Ik heb gezegd gezegd, Langenhuizen zijn met Sorry? Langenhuizen, Travenstein, klopt dat? Bent u dat? Ja, daar ben ik. Wacht even, ik kijk even op mijn lijstje. Uh, even kijken, Lange Neus uit Ravenstein. Ja, ja. ja, wat had u ook oh. alweer gezegd? Nou, ik heb gezegd dat ik het volkomen niet eens ben... in, in zoverre dus dat die dieren afgemaakt worden. Ja. Want ik ben atheïst En een atheïst eh, voor mij is een dier hetzelfde als een mens. Ja, en ze hebben gewoon dit niet te fokken. Nee. Dit is niet natuurlijk. Dit is onnatuurlijk... Ja. En stoppen daarmee. Okay. De mensen willen ook geen bond meer. Dus stoppen daarmee. Dank u wel. Stampert.nl, goedemiddag. U bent de laatste. Ik wou even vertellen dat ik jaren geleden. Eh, zus was van de eerste man die in Nederland een netsfarm opende. En ik heb gezien hoe hij daar dag en nacht mee bezig was. ...nachtenlang naast de beestjes zat als ze moesten werpen. Ik heb ook gezien hoe het zich later ontwikkeld heeft. Dat is een heel belangrijk, um, heel belangrijk uh, aspect geworden in Nederland. Maar u bedoelt, ontwikkeld ik... heeft dat, dat, laten we zeggen, dat, dat, dat alle regels, dierenwelzijn... Dat daar, ...dat daar veel rekening mee wordt gehouden? Is ja, dat... zeker. Er wordt ja. helemaal rekening mee gehouden. En de energie die erin gestoken is en die ons dan miljoenen opbrengt... ...dat mag niet verloren gaan... En bovendien, als wij ermee stoppen... dan gaat het hals over kop naar andere landen. En dan is de vraag hoe ja. de mensen dan moeten leven. Iedereen blijft gewoon bond dragen. Dat is een gegeven door de even heen. Dat blijft zo. Ja. En ik vind het een schande dat politici hier, hier, zich hiermee bemoeien. En deze... Nou, om, in deze omstandigheden zich ermee bemoeien... Ja. terwijl Nederland er ja. al zo behoed voor staat. Dank u wel voor het bellen, mevrouw. Uh, en we gaan snel terug naar Jacob Geurts, Tweede Kamerlid voor het CDA. Die heeft meegeluisterd en uh, de reacties uh, waarschijnlijk ook wel een beetje meegeschreven. Uh, wat is uw uh, eerste oordeel daarover? Want we hebben voor- en tegenstanders gehoord. Het klopt dat we voor- en tegenstanders gehoord hebben. Wat ik daar wel een beetje uit opmaak is dat er heel veel emotionele reacties zijn. Tot er met een vrouwenbesnijder is wordt erbij gehaald. Ja. Dat vind ik moeilijk om op daarop te reageren. Um, ik merk ook wel dat een heel aantal mensen niet gehinderd zijn... door enige kennis van de praktijk. Dat vind ik jammer. Uh, mevrouw Angelique uit Eindhoven uh, die gaf uh, heel duidelijk aan... dat ze met eigen ogen had gekeken hoe de dieren in Nederland werden gehouden. En uh, ondersteunde ook uh, mijn standpunt dat dat op een uh, zeer hoge... Uh, op een hoge manier wordt het dierenwelzijn geborgd in Nederland. En ze had ook een heel genuanceerd standpunt. Mevrouw Heiderman was er ook, uh, ook in die richting. En ik, ja, ik haal er ook wel uit dat mensen goed doorhebben... dat het dierenwelzijn goed geborgd is in Nederland. En... Nou ja, er waren ook mensen die, die daar wel twijfels over hebben. Maar goed, dat, dat blijf je toch houden in deze discussie. Ja, dat ik vind het, het, ja, ja, zeg, zeg maar. Ja, ik vind het moeilijk om, om, om, om op iemand te reageren... die dan de vrouw besnijden is ja, okay, dat goed. Wordt het Dan wordt het wat moeilijker. Nee, maar daarvoor bent u politicus om dat, om dat puntje er net even uit te halen. Want er werd ook in het algemeen wel... en was ook een meneer die trouwens mij ook een helder verhaal. nog even die ene mevrouw die met die suggestie kwam. We zijn, waarom beginnen wij niet met en farms? Ja, ik, uh, u gaf aan dat ik er wel wat verstand van had, zou moeten hebben. Dan moet ik eerlijk zeggen groktik, dat... Groktik. ja, ik, ik. Nou, ik heb van heel veel dingen verstand, van meer dingen niet. Moet ik ook eerlijk zeggen, maar schadden net zo warm. Ik vind het een uh, aardig idee. Uh, ik denk dat we hem gewoon eens aan de sector moeten voorleggen. Maar goed, uh, vanmiddag zal om uh, twee uur de stemming zijn in, uh -huh. de, in de Eerste Kamer. En uh, gezien de berichten denk ik dat we dan niet meer aan het idee schadden net zo warm toekomen. Nee. U blijft zich wel, want dat heb ik, heb ik ook het de eerste deel van ons gesprek uh, gehaald. U blijft zich inzetten voor hem voor in ieder geval een compensatie dan voor... Uh, als, als de Eerste Kamer dus inderdaad straks er een klap op geeft... en zegt van nou, dit, uh, dit gaat door... Uh, dat er een compensatie komt voor die netse uh, Nee, kijk, er ligt natuurlijk een wetgeving voor. Uh, minister Kam van Economische Zaken, uh, misschien nu... Uh, de nieuwe staatssecretaris, zal daar een handtekening onder moeten zetten. Die zal dan zijn proces gaan. En uh, als wij de mogelijkheid krijgen om uh, voor deze boerengezinnen... Uh, een, een sociaal uh, regeling uh, te treffen, zullen wij dat niet nalaten. Nee, nee. Fijn dat u even met ons meedeed hier in Stam.nl. Jacco Geurts, Tweede Kamerlid voor het CDA. Er is veel gestemd. Het uh, is een, ja, een belangrijk onderwerp. Het houdt veel mensen bezig. Uh, ruim 2200 mensen op onze site intussen. Het is goed als net zo voor krijgen verboden worden. 54% eens met de stelling 46% oneens. U kunt de hele middag nog blijven reageren. En dan de radio aanhouden, want zometeen na tweeën is het Dit is de Dag met Thijs van den Brink. En met Elsbert Gutek en met Ens Daniel Smit en uh, Koosje Smit, vader en dochter, die zijn samen op tournee. En dat is best bijzonder, want een paar maanden geleden overleed de vrouw van Ens Daniel en de moeder van Koosje. Verder is Hans-Jaap te gast, net terug uit Syrië, maar ook uitgeroepen tot journalist ja. van het jaar. Ja, dat is best bijzonder. Ik kom was wel tegen in de koffietent in Utrecht. Oh, maar daar is niet echt een oorlogssituatie. Nee, nee, maar, maar dan, dan hebben we het over dit soort dingen. Ja, precies. Precies. Ik zie. Ja, moet je moet journalist van het jaar worden, ja, dat is een goed idee. Heb dus jij hem ik... voorgedragen? Ja, ik heb, uh, ja. Nee, ja, gewoon, gewoon hier... Hier, oké. Okay. Oh, interessant. En verder gaan we <laughs> nog praten over waar ons goud is. Want we hebben heel veel goud, ja. maar dat dicht verspreid over de hele wereld. Ja. En dat moet terugkomen, zegt uh, econoom Sander Boon. En SP-Tweede Twee Kamerlid Arnold Marquise is ook de gast daarover. Ja, maar goed, Thijs, ik ga daar toch helemaal niet nou. over, over. Dat soort moeilijke kwesties. Ik ja, maar eh, support hem gewoon. Ja. Het prettige ja. Als al je verder. echt luistert naar elkaar, ding, ding, ding. dan hoor je zoveel meer. NCRV.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 violence is a national epidemic and a national tragedy. We can't tolerate this anymore. De pultrug is dood. Ik vind het heel jammer dat zo'n beest ja, het niet heeft kunnen redden. Sielig, zo gaat het nou helemaal. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Vindt u dat een bank zich niet moet laten regeren door de waan van de dag? Dan kunnen we elkaar de hand schudden. Aangenaam.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 In De Tiende van Tijl bespeelt Tijl Bekhandje als nooit tevoren. Met klassieke muziek en een modern jasje. Laat je raken door bijzondere uitvoeringen. Laat je meevoeren door bijzondere optredens van violiste Emmy Verhey en zanger en acteur Alex Klaassen. Laat je verrassen door Tijl. De Tiende van Tijl. Morgenavond om half negen bij de Avro op Nederland 3.